Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Om het stroomverbruik van consumenten beter over de dag te spreiden... wil minister Hermans van Klimaat met vier verschillende tarieven gaan werken. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het stroomnet kan de piekdrukte anders niet meer aan, is de verwachting. Het plan is om de vier tarieven in 2028 in te voeren. Welk tarief wanneer zal gelden, is nog niet duidelijk. Het is aannemelijk dat er twee duurdere blokken komen voor de ochtend en avond... en twee goedkopere blokken voor overdag en s'nachts.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 De naam van wielerploeg Israel Premier Tech gaat veranderen. De hoofdsponsor en de fietsleverancier eisten dat het woord Israël uit de naam zou verdwijnen. Er waren regelmatig pro-Palestijnse protesten tijdens koersen waar de ploeg aan meedeed. Ook de topman van de ploeg, die de Israëlische aanvallen op Gaza openlijk prijst, doet nu een stap opzij. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkel spatje regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 13...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 Dit is ZFM, met nu de herhaling van Alternative FM.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 Best een heftig nummer trouwens. Want dat is denk ik ook wel een van de betere die uit de pen van Mariska Lialing is gekomen. Von V met Openly Remember. Na dit nummer ga ik kijken of ik Lorena van Lorena de Taart zo gek kan krijgen om wat te gaan vertellen over The Enemy. Die ga je dus na dat gesprek horen. Maar eerst nog even een oud nummer van die band. En dat nummer dat heet Open Sea.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 You mm -hmm.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 Uh, en het laten voor wat het is. Een beetje over je brede rug af laten glijden. Zoiets. Ja. Ja, zoiets. Um, <laughs> dan zit er ook nog een uh, videoclip bij. Tenminste, dat, uh, daar zijn jullie mee bezig. Um, <clears throat> hoe is de stand van zaken met die clip? <laughs> hoe gaat het met jou verder, Jaap? <laughs> <laughs> ja, nou ja, uh, ja. Nee, het gaat heel goed. Maar wij zijn zo'n...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 En Jaap, dat is echt heel veel werk. Dus, ja. Ja. dus uh, ik schat dat de videoclip ergens tussen mei 2027 en het voorjaar van 2034 uitkomt. Oké. Okay, okay. Nee hoor, nee nee. Het gaat heel goed, maar um, ja... Uh, ja.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 Leuk als je dan weer een, een live interview doet... dat je dan op een gegeven moment bij het laatste woord... dan in één keer bam, de, de, die single erin in één keer in rost. De, de enemy van Lorraine aan de tijd, ze komen uit de Zaanstreek. Ik heb wat uh, met die Zaanstreek. Maar goed, uh, we gaan uh, heel gauw verder... want dit komt weer gewoon uit eigen dorp. En dat is Wendy Moore met I'm Alive.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 Screaming at the top of their lungs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 of me been a picture of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 We'll mm -hmm. the ring to chain him, locked in mind, locked in his pitiful chamber, 25, no age should be dependent, well, so he thought and moved on to the same situation, just to play it. Same thing that my 25-year-old me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 the light all of us